Se a falar, me que aba, nossa, nossa Als je me I'll hey. www.zfmzandvoort.nl Emma I, am I dreaming? Emma, I, am I De eerste uren nog niet aan. Zij houdt van mij en ik houd haar vast Dan weet ik